In Bangkok hebben zo'n 100.000 mensen zich verzameld... voor een grote demonstratie tegen de Thaise regering. De betogers zijn allemaal gekleed in het rood. Het zijn aanhangers van oud-premier Thaksin... die in 2006 door het leger werd afgezet. Met zijn afbeelding in de hand eisten de demonstranten... het vertrek van de huidige regering... die volgens hen illegaal aan de macht is gekomen. Premier Abizid krijgt van de demonstranten tot morgenmiddag... 12 uur de tijd om op te stappen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar hij heeft al gezegd dat hij dat niet van plan is... De regering heeft zo'n 50.000 agenten op de been gebracht om de orde te handhaven. Tot nu toe verloopt de demonstratie rustig. In Groningen is een man van 66 omgekomen bij een brand in zijn huis. Het vuur werd ontdekt door een medewerker van de thuiszorg die de man vanochtend zou verzorgen. De medewerker zag dat het huis vol rook stond, vond het te gevaarlijk om naar binnen te gaan en belde de brandweer. Die vond de zwaargewonde bewoner die kort daarna overleed. De oorzaak van de brand in Groningen is nog niet bekend. De eerste Grand Prix race in het Formule 1 seizoen is gewonnen door de Spanjaard Fernando Alonso. Hij was de snelste op het circuit in Bahrein. Hij finishte ruim voor zijn Braziliaanse teamgenoot Felipe Massa. De Brit Lewis Hamilton kwam als derde over de streep. De Duitser Michael Schumacher maakte na meer dan drie jaar afwezigheid zijn rentrée. Hij eindigde als zesde. De etappenkoers Parijs-Nice is gewonnen door Alberto Contador. De leidende positie van de Spaanse wielrenner kwam in de zevende en laatste etappe niet meer in gevaar. De ritzegen ging naar de Fransman Moinard. Die in de sprint sneller was dan zijn landgenoot Veuclear. Het weer. Vanavond af en toe lichte regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen opnieuw regen. Het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. Zuid-Kennemerland heeft het. En jij beleeft het. Sport, muziek en interviews. Op twee radiostations. Je blijft op de hoogte! Blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kerenmerland. 7 minuten, over vier. Welkom bij deel 3 van Zondag in Kerenmerland. En we begonnen dit derde gedeelte van Zik, zoals het in uh, vaktermen heet. Met Brian Adams, Run to You. Vandaag uh, Zondag in Kerenmerland met van uh, Bergen, dat ben ik, Jaap Koper en... Uh, Lennon van der Haak en Roderick, die konden alle drie niet. Dan wordt weer een oude paard van de staal gehaald. Daar ben ik dus, dat gaat weer helemaal goed komen, tot aan vijf uur vandaag. Wat hebben we nog allemaal? Wat lokale en regionale informatie. En de rest van dit programma gaan we lekker opvullen met muziek. Want dat gouden hoor, van die zandbergen, daar word je ook helemaal schijnziek van. Dat begrijp je natuurlijk wel. En die muziek die we gaan draaien is onder andere een notering uit de Your Breakdown. En de andere hitlijsten, Alexander Burke met Bad Boys. what I heard. Taking them on the map, yeah. The It's not a big surprise. I know the map. What catch your eyes? So Look at the way when I go in disguise. You have a shortage. Proost, dit was natuurlijk Loveful, dit was een, uh, doet er niet minder onder Carnival van de Cardigans. En daarvoor Alexander Burke met Florida met uh, Bad Boys. Wat uh, lokale en regionale informatie. Zandvoortse leerlingen van groep 6 gaan dinsdagmiddag 16 maart naar het strand... om daar te leren wat de gevolgen zijn van zwerfafval voor het leven in zee. De Araienerse School, de Marierschool en de Nikolaars School doen mee aan deze actie van zwervend langs zee. Niet alleen in het badseizoen, maar ook in de winter vind je veel zwerfafval op het strand. Om kinderen bewust te maken van de gevolgen hiervan, wordt dinsdag 16 maart tussen 1 en 4 uur in het strandpavioen Jeroen een tijdelijke klaslokaal ingericht. Tijdens de middag zijn er voor de kinderen allerlei activiteiten. Neptunus komt vertellen over de zeeën. Er wordt een kindercollege gegeven door de Vrije Universiteit Amsterdam... en de kinderen gaan onder begeleiding van kunstenaars een kunstwerk van afval maken. Afval op het strand en in de Noordzee vormt een groeiend probleem voor het leven in zee. Dieren als zeehonden en vissen raken verstrikt in afval en verdrinken tussen de 70 en 90 procent van al het zwerfafval op stranden en in zee is van plastic. En plastic is zeer schadelijk voor het milieu. Het vergaat niet, maar breekt af in kleine deeltjes. Wanneer het plastic in kleinere deeltjes breekt, eh, wordt het door bijvoorbeeld zeevogels als voedsel aangezien. Deze, eh, streven, deze sterven uiteindelijk eh, door verhongering, omdat hun maag vol zit met rommel. Nog kleiner plastic kan eh, door allerlei zeedieren zoals mosselen worden opgenomen. Het klaslokaal maakt onderdeel uit van zwervend langs zee en Ministerie van Kimo Nederland en Kimo België, Rijkswaterstaat, Stichting de Noordzee en de gemeente Ameland, Den Helder, Zijpen, Velsen, Noordwijk, Bergen, Katwijk, Den Haag en Zandvoort. De hoofddoelstelling is strandbezoekers bewust te maken van de schadelijke gevolgen van het achterlaten van rommel op het strand voor het zeeleven. Dat moet leiden tot ander gedrag, al het afval in de afvalbak. Om dit te bereiken wordt afval in kaart gebracht en vinden er onder andere het motto Vele handen maken schone stranden, opruimacties plaats op stranden. De 54 e Nationale Boomfeestdag vindt uh, aankomende woensdag plaats. Ook in Haarlem is er deze dag extra aandacht voor het groen in de stad. Leerlingen van de Rudolf Steiner School planten 30 bomen in de Poelpolderstraat. En de Vooruitgangstraat. wethouder Maarten Dievendal, geeft het start zijn. Haarlem doet al tientallen jaren mee aan de Landelijke Boomfeestdag. En dit jaar is de Amsterdamse buurt aan de buurt. De Poelpodderstraat en de Vooruitgangstraat hebben onlangs nieuwe trottoirs en een nieuw wegdek gekregen. Om deze herinrichting af te maken, planten leerlingen uit klas 5 van de Rudolf Steiner School nu 30 bomen. Essen, Berken, Sierperen, Iepen en een Beuk. Voorafgaand aan de boomfeestdag kregen de leerlingen op 10 maart een bomenles van een hovenier en een educatief medewerker. En met deze speciale les aan het planten van de bomen wil het Haarlemse Natuur- en Milieucentrum Terkleef de kinderen leren hoe belangrijke bomen zijn voor mens en milieu. De boomfeestdag wordt feestelijk afgesloten met het onthullen van een herinneringsbordje. Wegens werkzaamheden in de Koniningenbuurt in Zandvoort, waaronder de Julianenweg, zijn op sommige plaatsen tijdelijk de waterleidingen boven de grond geplaatst. En een van deze waterleidingen op de Julianenweg is gesprongen, waardoor wateroverlast ontstond. Een oplettende buurtbewoner merkte het lek op en alarmeerde de brandweer en deze arriveerde snel en de, verhielp de lekkage en dus de overlast. En dat is dus afgelopen week in Zandvoort gebeurd. We gaan weer verder met muziek. De New Radical zijn hier. You get what you give. 8 fm. 8 fm. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. You get what you give for the run rats in the name of love. Voor de tijd op 4 minuten voor half 5. We gaan even kijken naar de eindstanden van de drie wedstrijden die vandaag in de Eredivisie zijn gespeeld. Feyenoord Heracles Almelo Almelo werd 1-1. Vitesse tegen SC Heerenveen werd een overwinning voor de Heerenveenaren. 1-0 voor de SC Heerenveen. Willem 2 tegen Sparta werd 3-1. En zo meteen over drie minuutjes is de aftrap van de, de topper vandaag in de Eredivisie. Dat is Ajax tegen PSV. Goed, even wat meer voetbalnieuws. Want we hebben net gehoord van Tjerk dat Bloemendaal van RCH won met maar liefst 4-0. Maar we hebben ook nog meer nieuws van, de, van, de, van Bloemendaal. ...want op 2 april aanstaande organiseert BVC Bloemendaal wederom haar jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi. En tijdens deze dag zullen meer dan 90 jeugdteams van regionale verenigingen wederom strijden... ...om de prijs in het mini F e toernooi. De strijd voor de minis begint om 9 uur en zal eindigen rond een uurtje of 6 voor de 1. En naast de vele wedstrijden zijn er ook genoeg activiteit te bespeuren om de velden heen. Kom kijken en neem je vrienden en familie mee. We gaan ook even kijken wat er uh, deze week in de theaters in Haarlem te doen is. Uh, aankomende dinsdag ben Oosten. En dat is uh, klassiek. Dat doet hij allemaal in de Philharmonie Grote Zaal. 4-4 uh, met zijn programma Mans Genoeg. Zie je uh, op uh, uh, woensdag 17 maart om kwart over acht in de stad Schouwburg. De Nederlands in concert in de Philharmonie Kleine Zaal. Begint ook om kwart over acht op woensdag 17 maart. En 11 minuten noord, dat is uh, Nederlands toneel. Donderdag 18 maart om kwart over acht. ...in de stad Schouwburg. QB and the Blizzards, jawel, de best-of. Aankomende donderdag om kwart over acht... ...in de Philharmonie, de grote zaal. En we hebben volgende week ook een musical in, in Haarlem... ...Amandela, Mandela, die musical over één man die de wereld veranderde. Die is te zien op vrijdag 19 maart om acht uur. Op zaterdag 20 maart om acht uur. En volgens mij ook op zondag om half drie. We hebben ook nog meer aankomende vrijdag in de Philharmonie... ...de kleine zaal, Gorge, Louis, Prats... En uh, we hebben ook nog de Matthäus-Johannespansion, uh, moet ik goed zeggen. Dat wordt gedaan door de concertkorte Haarlem in de Philharmonie Grote Zaal om kwart over acht aankomende zondag. Ook nog cabaret in de Philharmonie Kleine Zaal. Enge buren, drie zielen, één gedachte. Dat uh, start om kwart over acht op zaterdag 20 maart. Meer informatie www.veelharmonie.nu En dan uh, vind je de site. Dan kun je ook uh, kaarten bestellen als je dat wil. Goed, QB en de Blizzards die treden dus aankomende donderdag op. Ik ben even in mijn uh, vage CD collectie uh, gaan kijken en ben ik uitgekomen op deze Apple Knockers Flaphouse. CFM en AB Radio, QB en de Blizzards, Apple Knockers, Flaphouse. Die zul je aankomende donderdag in de Philharmonie wel horen. Als zij gaan optreden al daar. Donderdag dus. Aankomende donderdag om kwart over acht. Apple Knockers, Flaphouse. En daarachter America met To The Border. Zometeen hebben wij we weer wat lokale en regionale informatie voor je bij zondag in Gemland. Meer is deze plaat van Mooney. Ja, I'll be loving you. This man who won't give I've been thinking about you and for money, met Duff, I'll be loving you. Goed, even wat lokale en regionale informatie hierbij. Zondag in Kemmerland, CFM en AB Radio. Woensdag 10 maart, zijn tijdens de afscheid van de leden van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort. Drie koninklijke onderscheidingen door burgemeester Lieke Meijer uitgereikt aan vertrekkende raadsleden. Zij hebben allemaal minimaal 12 jaar zitting gehad in de gemeenteraad. Het gaat om de heren Kuiken, Paap en Bluis. Ze zijn alle drie benoemd in de lid in de orde van Oranje Nassau. Als het Holland Casino al van Zandvoort naar Haarlem verhuist... dan is een plek in de bij Oostpoort bij NS Station Spaarwoude de meest reële optie. Dat gebied moet in de komende jaren ontwikkeld worden in combinatie met de gebieden aan weerszijden van de Amsterdamse Vaart. In eerdere gesprekken tussen gemeente en casino is een locatie aan de noordkant van het spoor naar voren gekomen, nabij Ikea. Naar aanleiding van die gesprekken is ondertussen ook al een zogeheten volumeonderzoek uitgevoerd, bedoeld om te zien of alles naar winst past. Op de uitkomsten daarvan wordt nu gestudeerd. De eerdere locatie waar uh, Holland Casino en de gemeente hun oog op hadden laten vallen... was het zogeheten Dantuma terrein op de hoek van de Oostvest en de Oudeweg... in combinatie met het aanpalende terrein van de drijfriemenfabriek aan het Spaarnem. Die optie is nagenoeg van de baan. Het terrein van Dantuma is eigendom van een particulier belegger die een te hoge prijs zal vragen. Wil van Aken van Bloeiend Hillegom wil wel wethouder worden in een nieuw te vormen college. Bloeiend uh, Hillegom lijst. Wil van Aken was de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Hillegom. De partij ging van 1 naar 4 zetels. Ook de VVD haalde 4 zetels. Kees van der Aardweg was wel gekozen, maar wilde niet in de raad. Robert Jansen nam zijn plaats in. Wordt van Aken wethouder, dan komt Van den Aardburg alsnog in de raad. Voormalig wethouder Anne de Jong van het CDA kwam met voorkeur stemmen in de raad. Dat ging ten koste van Patricia van Andel, voormalig AHW'er en BBH'er. De 19 raadsleden zijn donderdag beëdigd. Maandag begint informateur Chris van Velsen met gesprekken met de politieke partijen. Over enkele weken brengt Van Velsen zijn advies uit over een nieuw te vormen college. Met enkele trefzekere klappen sloeg cultuurwethouder van Vels, daar is hem weer, donderdagmiddag een manshoog gat in de muur tussen de Grote of sint kerk en de vishal op de Grote Markt. En daarmee herstelde hij de originele opening die ruim 400 jaar geleden was dicht over zo'n anderhalve maand is de nieuwe ingang van de Bavo klaar en hoeven bezoekers van de kerk niet meer lang te zoeken naar de entree. Deze is nu nog gesitueerd op de oude groenmarkt en is klein, ongelijk vloers en voor velen moeilijk vindbaar. In oktober vorig jaar begon de bouw van de nieuwe entree in de achterste gedeelte van de vishal op de plek van de voormalig timmerwerkplaats van de Hallen. Bij de entree komt de winkel, vergelijkbaar met die in het Tijdenmuseum en het Fransals Museum. Alle koopwaar heeft te maken met de geschiedenis van het gebouw. Vrijwilligers gaan de winkel runnen, dus de oude baaf kan extra helpende handen goed gebruiken. Bij de entree komen invalide toiletten, terwijl het glazen dak van de vishal onder andere is genomen. De verbouwing is medio april klaar, waarna de nieuwe entree enkele weken later in gebruik wordt genomen. De vishal is tijdens de werkzaamheden gesloten, de kerk niet en alle kosten worden gezamenlijk door de gemeente en het kerkbestuur betaald. Dat no feels like a prayer Daarvoor Freemasons Uninvited Een oud nummer van de Lenders Motor Set En voor voor Jamiroquai Met Can Heat Goed, het is vier minuten voor vijf geworden Zondag in het land Is voorbij, het is de tijd gekomen En de tijd van gaan En de tijd van gaan is nu gekomen Volgende week waarschijnlijk jouw Koper of Lena van der Haak Want Roderick is op vakantie Als laatste MP People, One Night in Heaven Nog een hele fijne zondagavond Graag tot de volgende keer, dag One Night in Heaven